Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Britse premier Boris Johnson heeft een brief geschreven... die komende week naar alle 30 miljoen huishoudens... in het Verenigd Koninkrijk wordt verstuurd. In de brief roept hij iedereen op om thuis te blijven... Volgens Johnson zal de situatie rond het coronavirus eerst erger worden voordat het verbetert. Hoeveel mensen er zullen overlijden hangt volgens de premier af van de mate waarin mensen zich aan de maatregelen zullen houden. In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 2000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Een groot deel van de doden viel in de staat New York.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 Is to survive, and you, you need to understand that there is no time to waste. That there is no time to waste. Don't fall into a deep Don't fall into a deep thought. And stay away. And stay away from the dark side of the brain. Of the brain.